Hoofdstuk 6 Arrestatie. Het was een koele nacht. De hemel was bewolkt. Een vochtige wind streek over de open stenen dam. En de twee mannen liepen wat heen en weer om warm te blijven. Dat lukte niet best. Maar eindelijk hoorden ze in de verte het tjoeketjoeken van een scheepsmotor. En daar kwam ook een lichtje in zicht. He, he eindelijk een schip riep Hannes. Wilstra slaakte een zucht van verlichting. Nu zou het leed wel gauw geleden zijn, dacht hij. Hij haalde meteen de zaklantairen uit zijn zak en begon al signalen te geven. Dat was nog veel te vroeg en het kwam waarschijnlijk door het ongeduld van vader en zoon dat het schip zo vreselijk langzaam scheen te naderen. Maar dan dook dan toch uit de duisternis het vage silhouet van een vrachtschip op en Brilstra begon te schreeuwen. Schip, ahoy! Het duurde nog even voordat er antwoord kwam. Ahoy! De mannen op de dam hoorden dat de motor langzamer begon te lopen en het vrachtschip scheen bij te draaien. Langzaam dreef het naar de stroombreker toe en daar kwam de stem van de schipper. Ahoy! Wat moeten jullie daar? Je moet ons helpen, brulde Brilstra. We kunnen er niet af. Wat doen jullie daar dan op die dam? Ja zeg, we zitten hier niet te vissen, riep Hannes. Kom ons er nou maar gauw afhalen, dan zullen we het allemaal wel uitleggen. Hoe komen jullie daar op die dam, riep de schipper. En het was duidelijk dat hij de boel niet vertrouwde. Brilstra overlegde snel. Hij wilde beslist niet vertellen dat ze hier met een vliegende bromfiets waren gekomen. Bovendien zou de schipper dat toch nooit geloofd hebben. ''Onze boot is afgedreven,'' riep hij terug. Dit antwoord scheen de schipper wel de moeite van het overwegen waar te vinden, want het duurde even voordat er een antwoord kwam. ''Wat moesten jullie daar dan op die dam?'' ''We wilden eens even kijken,'' antwoordde Brilstra. ''Zo, midden in de nacht?'' ''Ach ja, man, we zitten hier al uren, maar er is geen schip voorbijgekomen om ons eraf te halen. Als jij ons nou aan boord neemt, dan kun je ons een eind verder wel weer aan de wal zetten.'' De schipper scheen krijgsraad te houden met een andere persoon aan boord van zijn schip, want vader en zoon konden hem horen praten, maar ze konden hem niet verstaan. Uh, ik kan niet zo dicht bij die dam komen,'' riep de schipper nu. ''Dat is te gevaarlijk met de stroom.'' ''Stuur je roeiboot dan even,'' verzocht Brilstra. ''Ja, maar ik vertrouw dat niet,'' antwoordde de schipper weer. ''Wie gaat er nou midden in de nacht op een stroombreker zitten, midden in de rivier? Ik snap er helemaal niks van. Vertel me nou maar eens eerst haarfijn hoe of jullie daar komen, en anders dan vaar ik door.'' Brilstra begon nu een lang gesprek met de schipper, maar hij begreep zelf heel goed dat zijn verhaal weinig overtuigend zou klinken. Er kwamen zelden of nooit mensen op die stroombrekers in de rivier. En als er eens iemand kwam, dan was het alleen maar om er dingen te repareren. Verder was er ook best niets interessants te vinden dan grote stenen en wat mos. Maar eindelijk lukte het Brilstraat toch om de schipper zo ver te krijgen dat hij knorrig toestemde. En nu ging de knecht in de roeiboot om de twee gestrande personen van de dam af te halen. De knecht was ook al niet erg vriendelijk toen de roeiboot tegen de dam aanlag. Zo, daar ben ik dan. En het is dat de schipper me stuurt, want ik had het niet gedaan. Jullie lijken wel helemaal gek, midden in de nacht op een dam. Ik vertrouw jullie voor geen halve cent met een gat erin. Daar gaf Brilstra wijselijk maar geen antwoord op. Snel werd de bromvlieg ingeladen en daar keek de knecht met grote ogen naar. Nu sprongen vader en zoon in de roeiboot en met lange slagen roeide de knecht terug naar het vrachtschip. Nee, maar zeg, moet je dat zien? Die zitten op een eilandje midden in de rivier, riep de schipper uit, met een bromfiets. Nee, daar klopt geen sikkepit van. Dat ding hebben jullie zeker gestolen. Nee, antwoordde Brilstra, gekocht. Zo, van wie? van meneer Van Loon in Ondermate. daar geloof ik helemaal niks van. Oké, dat is ook best, dan geloof je het maar niet, antwoordde Brilstra kortaf. Het is gewoon de waarheid. Dit is een donkerbruin geval, zei de schipper diepzinnig. Ja, en nog wel bedankt, hè, antwoordde Brilstra zoetsappig. Jij hoeft mij niet te bedanken, gromde de schipper. Ik vertrouw jullie voor een halfje, en wij gaan deze zaak uitzoeken. Completelijks uitzoeken. Uh, Kredis, zit die boot vast? De knecht had de roeiboot alweer achter het schip vastgebonden en de schipper sprak tot zijn knecht. Hou jij die twee boeven in de gaten? Ik stuur verder. Weldra voer het vrachtschip verder de rivier af en Brilstra vroeg. Zeg, als je ons nou een eindje verder even op de kant wil zitten. Geen sprake van antwoordde de schipper. Ik zet jullie straks af bij de grote brug. Die moet open en daar moet ik bruggengeld betalen... en daar kunnen jullie eraf. Ja, maar dat is kilometers verderop, sputterde Brilstra tegen. Ja, zei de schipper, dat is nog zeker tien kilometer verderop. En ik doe het toch, want bij die brug is een politiepost... en dan moet die politie maar eens uitzoeken... hoe dat jullie aan die bromfiets zijn gekomen. En aan die rare stangen wat je daarbij hebt en wat jullie daar uitgespookt hebben op zo'n dam midden in de rivier, en waar die brommer vandaan komt, want ik zeg jullie, je hebt dat ding gestolen. Ach man, je bent niet wijs, antwoordde Brilstra kwaad. Dat bracht de schipper aan het lachen. Phe, jij zult zien hoe wijs of dat ik ben, en voor de rest heb ik geen boodschap aan jullie praatjes. Dat was het einde van het gesprek. Brilstra bood de schipper nog een vergoeding aan voor zijn tijdverlies, maar daar wilde de man niet van horen. Krelis, de knecht, moest maar goed op de twee boeven letten en zo werd de reis voortgezet. Meer dan een uur stonden Brilstra en Hannes op de voorplecht van het schip en al die tijd stond Brilstra aan zijn vrouw te denken, die nu misschien wel eens wakker zou kunnen worden en die dan... Oeps, hij moest er niet aan denken... Een uurtje hadden ze willen rondvliegen en nu was het al minstens drie uur in de nacht. En dat hij nog lang niet thuis was, dat begreep Brilstra heel goed. Eerst zou er nu een verhoor volgen door de politie en dan was het misschien nog wel een anderhalf uur fietsen naar huis. Hij was bang dat hij pas thuis zou komen wanneer de dag al was aangebroken en dat vooruitzicht lokte hem bepaald niet aan. Behalve de ruzie met zijn vrouw, zou deze gebeurtenis zeker veel opzienbaren in het dorp. Intussen was er niets aan te doen... en Brilstra slaakte een zucht van verlichting... toen eindelijk de rode lichten van de brug in zicht kwamen. De schipper gaf een signaal... en weldra werd dat vanaf de brug beantwoord. Langzaam gleed het schip naar de brug toe... en die werd opengedraaid. En daar hing de brugwachter over een leuning en de schipper begon een lang gesprek met hem. Natuurlijk ging het over Brilstra, en de schipper legde omstandig uit waar en hoe en onder welke omstandigheden hij twee boeven had aangetroffen, midden in de rivier. De brugwachter, die ook niet zoveel afwisseling had in zijn leven, hing aan de lippen van de schipper, en al gauw werd er nu een wachtmeester van de Rijkspolitie bijgehaald, en Brilstra en Hannes mochten van boord gaan. De bromvlieg werd naar boven gehezen met een paar touwen en toen zei de wachtmeester plechtig. Als jullie mij maar willen volgen, hier moet ik verdere inlichtingen over hebben. Nog wel bedankt hè, riep Brielstaar naar beneden. Niks te danken, riep de schipper naar boven. Dat zat je niet glad hè, vader. Komen jullie nou maar mee, zei de wachtmeester. Toen werd de bromvlieg bij het wachthuisje tegen de boom gezet... en weldra zaten Brilstra en Hannes tegenover de wachtmeester in het knusse kantoortje. Wel, en vertel nou maar eens alles, zei de wachtmeester tamelijk gemoedelijk. En dat alles vertellen, dat was nou precies waar Brilstra absoluut niet aan dacht. Hij diste dus een lang verhaal op van een ritje dat hij met zijn zoon gemaakt had met de brommer... Ja, die brommer die hadden ze gekocht van meneer Van Loon in ondermate en... Ja, ja, zei de wachtmeester met een spottend lachje. En Brilstra vertelde verder hoe ze met een bootje naar de dam waren gevaren en hoe ze toen de bromfiets voor alle zekerheid maar mee hadden genomen. Want ja, je, je kunt toch niet weten, het ding zou gestolen kunnen worden. Ja, ja, gestolen, zei de wachtmeester met een brede glimlach. En hoe toen de boot was weggedreven. Nou, en toen zaten ze daar op dat eilandje en ze konden er niet meer af. En die schipper, die was zo vriendelijk geweest om... Ja, heel vriendelijk, antwoordde de wachtmeester. En denken jullie nou heus dat ik dat allemaal geloof? Kijk eens even mensen, in de detectiveverhaaltjes en zo... daar wordt de politie altijd voorgesteld als een stelletje in een troepje onschuldige dwazen, maar in de praktijk is dat wel even anders... Jullie beweren dat je uit Ondermate komt, nietwaar? Dat beweren we niet alleen, dat is zo, zei Brielstra. Ja, o oh ja, best. Dat zal best wel waar wezen. Kijk heren, over een kwartiertje dan word ik hier afgelost... en dan gaan wij samen maar eens naar Ondermate... en dan zullen we daar eens praten met de plaatselijke politie. En dan zullen we eens op bezoek gaan bij die meneer Van Loon... En dan zullen we eens vragen of dat waar is dat jullie die bommer daar gekocht hebben en betaald. En dan, nou ja, dan zien we wel verder, hè? Brilstra deed nog een ernstige poging om de wachtmeester van dit plan af te brengen. Maar dat wilde niet baten. Het zag er vrij duister uit voor vader en zoon. Als dit plan doorging, dan zouden ze in de vroege ochtend, beslist op klaarlichte dag ondermate binnen moeten rijden onder toezicht van een wachtmeester van de Rijkspolitie in volle uniform. En oei, oei, oei, dat zou wat praatjes geven. En een heleboel last met moeder Brilstra. En hoe moest Brilstra dit allemaal uitleggen? Natuurlijk zou die ook ondervraagd worden door de burgemeester. En die deed misschien wel eens een beetje vreemd, maar hij was bepaald niet dom. Hoe moesten vader en zoon zich redden uit dit netelige pakket? En toch, er zat niks anders op. Ze moesten er doorheen. Aan vluchten viel niet te denken, en ze dachten er trouwens niet over om bij zo'n vlucht de bromfiets en de beide schroeven hier zomaar achter te laten. Zo gingen ze dan in de schemer op weg: Brilstra op de bromfiets, zwaar trappend, Hannes achterop, en daarachter op zijn gemakje met een pijp in de mond, de wachtmeester wandelend naast zijn fiets. Veel mensen kwamen ze niet tegen toen ze ondermate binnenreden, maar het waren er wel genoeg om de praatjes in de wereld te brengen. En zo reed de kleine karavaan door het dorp naar het huis van de veldwachter. Die had het land in dat hij zo vroeg uit zijn bed werd gebeld, maar toen die zag wie die wachtmeester daar kwam brengen, verhelderde zijn gezicht. Dit was een goede vangst, vond hij, en dat begreep Brilstra heel goed. En intussen begon het in het dorp te zoemen en te ruisen van de praatjes. Het duurde niet lang of een kleine menigte verzamelde zich voor het gemeentehuis in afwachting van de ontwikkeling der gebeurtenissen. En de mensen kregen waar voor hun geld. Al voor acht uur zagen ze de burgemeester het gemeentehuis binnengaan en dat was sinds mensenheugenis niet meer gebeurd. Sommige dorpelingen verdedigden Brilstra vol vuur. Ze wilden er niet van horen dat de smid iets verkeerds gedaan kon hebben. Anderen waren aan het twijfelen. Die Brilstra, dat was toch altijd een vreemde vogel geweest, met zijn uitvindingen en zijn rare grappen. Maar het grote ogenblik dat kwam toen Brilstra met zijn zoon Hannes op het dorpsplein arriveerde, voorafgegaan door de veldwachter en gevolgd door een vreemde wachtmeester. ''Sterkte, Brilstra!'' riep iemand. ''Hou je taai hoor!'' riep een ander. En Brilstra knikte maar eens vriendelijk naar alle kanten. Maar je kon goed zien dat hij zorgen had. En wat zag hij er moe uit. Dat was dan ook geen wonder, want vader en zoon hadden de hele nacht niet geslapen. En ze hadden honger en dorst. Maar gelukkig, nu zou de zaak dan wel gauw tot een eind komen, dacht Hannes. Ze gingen het gemeentehuis binnen en enigszins tot hun teleurstelling zagen de toeschouwers dat de vreemde wachtmeester nu op zijn fiets stapte en dat hij het dorp verliet. Hé, hey, dat viel nou een beetje tegen, want nu zou de zaak misschien toch nog met een sisser aflopen, dachten de meeste mensen. Zo, Brilstra, ga jij daar maar zitten en jij hier, Hannes, zei de burgemeester kortaf, maar niet onvriendelijk. Met uw permissie, burgemeester, merkte de veldwachter op, het is geen gewoonte om een verdachte te laten zitten. Hou jij je er nou maar buiten, veldwachter? Ik verdenk jou ervan dat je mij op een onheilig uur uit mijn bed hebt getrommeld. Uh, wel nu, wat is er aan de hand? Ik heb hier, begon de veldwachter, het procesverbaal van mijn collega van de Rijkspolitie, burgemeester. Zo, zo. Ik dacht dat het een rapport was. Ja, dat, dat is het ook, burgemeester dan moet je niet zeggen dat het een proces verbaal is, want dat is iets anders. Enfin, euh, lees maar voor. De veldwachter schraapte plechtig zijn keel en begon voor te lezen. In de nacht van 13 op 14 september werd ik wachtmeester van de Rijkspolitie door de brugwachter van de brug bij Aalderen op de hoogte gesteld als dat er een schip in nadering was. Behalve de schipper, zijn gezin... Zijn knecht en zijn doofstomme keeshond bevonden zich twee personen op verdachte wijze aan boord. Zo, zo. giechelde de burgemeester. Zo, zeg, zegt Brilstra, bevond jij je daar op verdachte wijze aan boord? Nou, uh, niet dat ik weet, burgemeester, antwoordde Brilstra. Ik stond gewoon op het dek met Hannes. Zo, nou, dat kan ik dan niet erg verdacht vinden. Uh, ga verder, veldwachter. Ja, burgemeester zei de veldwachter gehoorzaam. Uh, waar was ik gebleven? Oh ja, de naam van de schipper was Marinus Blonk, de naam van het schip was Maria Antonia, afkomstig uit Rotterdam. En wat was de naam van de keeshond? vroeg de burgemeester ernstig. Oh, uh, dat staat er niet bij, burgemeester. Hmm. onvolledig rapport. Uh, ga verder. Atchoo. Schipper Blonk verklaarde ging de veldwachter verder, dat hij ongeveer een uur geleden op een zogenaamde stroombreker in het midden van de rivier twee verdachte personen had aangetroffen die zich al daar verdacht ophielden. De beide verdachten gaven met een lantaarn en met geschreeuw kennis van hun wens om aan boord van het schip te worden opgenomen. Beide verdachte personen waren op verdachte wijze in het bezit van een bromfiets. Aha, dan waren er dus twee bromfietsen, stelde de burgemeester vast. Uh, Brilstra, hoe kom jij aan die tweede bromfiets en waar is die nu? We hebben er maar één, burgemeester, zei Brilstra. Eén bromfiets? Oh, hm, dan klopt dat rapport niet. Veldwachter, ga verder. Gompie, waar was ik nou? Eh... Uh, Oh ja, en voorts van twee stangen met rare dingen eraan. Omdat de schipper het geval niet vertrouwde, heeft hij de beide verdachte personen overgeleverd aan de sterke arm van justitie. Ik heb toen de beide personen gearresteerd. Wat krijgen we nu? riep de burgemeester. Dat kan die wachtmeester helemaal niet. Ik kan een arrestatie verrichten als hulpofficier van justitie. Dus we zijn vrij, burgemeester? Vroeg Gretig. Voorlopig wel, antwoordde de burgemeester Koeltjes. Maar ik verzoek jullie vriendelijk om voorlopig nog even hier te blijven, totdat we weten wat er nu eigenlijk precies aan de hand is. Uh, Veldwachter, ga verder. Gombi ben, ben weer helemaal van mijn apropos. Oh ja, en hen gevraagd wat zij daar in het holst van de nacht op een stroombreker te zoeken hadden met een bromfiets en twee stangen met rare dingen eraan. Zo, zo, zei de burgemeester Spits. Uh, Brilstra, die stangen met rare dingen eraan. Waren dat misschien vishengels? V vishengels? vroeg Brilstra verbouwereerd. En toen zag hij dat de burgemeester hem een reus van een knipoog gaf. Hij begreep het meteen en hij antwoordde. Ja, nou ja, ik... Ik had het eigenlijk niet willen zeggen, maar ja, als u het dan toch kunt raden, dat waren vishengels, ja. Juist ja, verdere veldwachter, zei de burgemeester tevreden. Uh, u, u brengt me voortdurend van de wijs. Waar, waar ben ik nou weer gebleven, uh, even zoeken. Oh ja, we uh, hebben... Ik heb toen de beide personen ondervraagd, maar omdat de antwoorden onvoldoende en ontwijkend waren, heb ik de beide verdachten gevankelijk naar ondermaten gebracht en al daar overgeleverd aan de plaatselijke ondermatense politie. Dat is alles, burgemeester. Er heerste stilte in de kamer van de burgemeester die met gefronst voorhoofd voor zich uit zat te kijken brilstra zat koortsachtig te peinzen wat hij nu weer moest zeggen en de veldwachter keek door het raam naar buiten naar de groepjes mensen die nu veel groter waren geworden toen nam de burgemeester het woord